Goedenavond luisteraars, je luistert naar Aloha Radio en het is vandaag zondag 14 januari 2018 En uh, oké, okay, straks komt Jacco er ook bij en we gaan zo uh, een gezellig muziekje draaien En uh, daar gaan we dus nu mee beginnen Dus uh, het is acht uur geweest en uh, ja, wat zullen we draaien, we zullen eens even kijken wat hebben we in huis hè ja, is listening. Oké, okay. butterfly tea met de Indian lullaby. Daar komt die Zoals, dat was uh, Butterfly Team met Indian Lullaby oké okay, het kan nog even duren of we wel contact met uh, Jacco uh, uh, kan krijgen maar uh, de volgende is uh, The Mood met uh, Drums of Love dan moet hij het wel doen natuurlijk en ja daar komt hij Ja, met telefoon deed hij het niet. Hij is aan het uh, opladen Maar uh, hij wilde niet pakken. Dus dan dus gaat het maar via de computer. En, uh, dus proberen we het zo uh, dan maar. Dus uh, ja, de muziek klinkt nu op de achtergrond heel zacht. Als de Skype staat, Zat de muziek heel zacht. Maar goed, dat maakt niet uit. Wel aan de muziek even gewoon doordraaien. Dus uh, dan gaat het zo, zo. Ik weet niet of je ook de stream aan hebt. Op de nee. achtergrond. Dus uh... ja, ik heb lopen klauw. Ik ben naar verjaardag geweest. Mevrouw de neefje was jarig. En... Kunstwerk? Dank je uh, wel. En ik zeg, joh, uh, weet jij hoe dat zit? Ik heb hem uitgelegd. Ik zeg, ik zit met twee accounts. En uh, ja, één account moest eraf. En uh, uiteindelijk is het toch nog gelukt. Doordat ik er alleen maar met één account kan uh, inloggen. En ineens kon ik wel downloaden van. Uh... Playstore, dus uh, het probleem is opgelost, alleen, ik was hem aan het opladen, heb ik de verkeerde code, ik dacht dat hij uitstond dus ik die code ingevoerd moet ik de puck code invoeren, daar word je niet goed van, dus ik heb, mm. kun, kan de puck code zo terugvinden hoor, maar dat is nou even niet van belang maar het zit alleen maar een probleempje kan, uh, moet steeds de Skype gooien om muziek te kunnen draaien want Skype en muziek gaan niet samen op één computer, mm -hmm. want de Skype drukt de muziek naar de achtergrond dus als ik een muziekje draai, dan bel ik daarna wel terug of zo, Dus, uh, dus dat komt wel goed. Ja, dat is wat met die Barbie, hè? Of, die tijfel... Ik heb er niks over gehoord. Nou, ze, had, uh, ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Er was onduidelijk wat er aan de hand was. Maar ze scheen uh, volgens geruchten zelfmoord te hebben willen plegen. dus is gelukkig niet gelukt. Ik denk, ja, kijk, ik vond het ook wel een apart figuur. Maar ja, ik bedoel... Ja, weet je wat het is? Ze worden zo onder druk gezet uh, door die televisiemakers en alles. En je weet natuurlijk ook niet wat er allemaal aan de hand is. Want die familie dan begrijpelijkerwijs ook niet alles kwijt. En uh, ja bedoel, je zal maar uh, in de picture staan, weet je. Ja, staat toch een beetje onder druk. Want die gasten, die betalen daar misschien nog voor ook, weet je. Die, uh, die televisiemakers. Mm -hmm. Jan Rauw zat er ook commentaar op. En terecht, die zei van, dat komt allemaal door die lui van de televisie. Weet je, nou ja. Nou noemt hij haar een wicht. Nou, dan zal hij dat wel niet negatief bedoelen. Maar er waren ook wel mensen die daar weer commentaar op hadden. Ja, het is wel een mens, hè. Het is ook maar gewoon een mens, die Barbie. Dus ja, ik ben aan de ene kant best wel zielig. Uh, ja, en ze zal het niet zomaar doen. Die zal toch wel diep in de problemen zitten. Of, of uh, als je zo, zo ver wil gaan. Als het tenminste allemaal waar is. Wat ze schrijven. Maar ja, we horen het wel later wel uit. Dus uh, ja. Um. <laughs> ja, weet je. Uh, wat was helaas nou? Ik had nog iets gisteren, ja. Ik wou het opschrijven, maar ik had er geen tijd voor, al die onderwerpen die ik wou bespreken. Uh, ja, dit wordt gepodcast later, deze live uitzending wordt later gepodcast. Het is nu 13 minuten over 8, het is zondag 14 januari 2018. Ik ben DJ Jaap en aan de andere kant van de lijn zit Jacco Luisteraartjes, je luistert naar Aloha Radio. En ja, we zitten, gelukkig kunnen we toch nog skypen, dus dat scheelt weer. En ja, oké, okay, ja, ik heb de afgelopen tijd dus, uh, heb ik een, uh, een buizenradio gekocht afgelopen dinsdag. Een oude buizenradio bij een kringloopwinkel. Een Eris, ja ik mag het merknaam noemen, want het merk bestaat officieel niet meer. Hij doet het wel, alleen de FM, als hij een tijdje aanstaat, dan gaat de FM een beetje ja, onduidelijk klinken. Een beetje grrrr. Dat hoor je dan bij ze heel onduidelijk. Nou, de, de middengolf blijft goed klinken. Maar uh, ja, ik moet, er al, ik moet hem nog aarden. En ik moet er nog een, een, een, een draadantenne aan monteren. FM-antenne heb ik. Maar die ga ik uh, van de wijk even doen. Dus, uh, dat, maar uh, het is me aangeraden om het bij het raam te doen, die antenne. Omdat je daar natuurlijk... Ja, uh, dit, gelukkig geen beton hier. Het is allemaal de baksteen, dit huis... Dus allemaal uh, vooroorlogse bouw. En als ik uh, antenne, ze raden ook aan bij een, een uh, gordijnroede als antenne te gebruiken. Maar ja, ik weet niet of die van metaal is of van kunststof. Maar ik bedoel, je moet minimaal 4 meter hebben voor de AM. 4 meter. En dan kan je zelfs op de korte golf. Want ik kon één korte golfzender ontvangen. En dat is uh, Roemenië Internationaal, Radio Roemenië Internationaal. En ze spreken Engels. Ik denk, nou ja, is toch leuk. Dat kun je tenminste nog volgen waar het over gaat. Ja. Ja, en dan op zijn, zijn antenne, interne antenne... en dan nog helemaal Roemenië kunnen ontvangen... dat vind ik toch nog wel uh, plausibel. Hè? Dus hij ja, kan veel meer ontvangen hoor. Maar... Ik moet nog eens een... Er zit ouderwetse bananenstekker aansluiting in. Weet je, wel die pluggen. Ja. Die hebben ze dus, uh, tot diep in de jaren zestig gebruikt... En toen kwam naderhand de uh, DIN, DIN-aansluitingen. Dat zijn van die, uh, ja, zo'n stekkertje met uh, een halve maan... met vijf uh, van die pennetjes. Dus de Duitse industrienorm, DIN. Duitse industrienorm. En uh, ja, op gegeven moment kreeg je dan die tulpplugjes... ofwel Japanse stekkers. Die kreeg je naderhand werden als wel de stereo geluid, nog beter... Dat, want ja, ik had ooit eens een keer een... Ik zal geen merknaam noemen, maar een cassette-dek. Daar zat ook tulplug en DIN op, dus ik kon je nog kiezen ook. Maar als je die tulplug erin deed, was de stereo-geluid beter gescheiden. Dus net alsof de links en rechts verder van elkaar af lag. Dus ja, met DIN hoor je ook wel stereo. Maar ja, al die draadjes zitten dicht op elkaar. En die DIN-dingen zitten wel goed gescheiden, dat stereo-geluid. Dus is de stereo-kwaliteit... Nog beter. En tegenwoordig gaat het allemaal via Bluetooth en uh, nou ja, allemaal draadloze dingen, allemaal. Dus ja, het gaat allemaal steeds verder, de techniek, hè. Het, het houdt niet over, hè. dus uh, ja. Houd niet op, het gaat alsmaar door. Het gaat alsmaar door, maar ik moet je zeggen dat het toestel is een RSTR uh, uh, 635. Uit 1963, dus hij is 54 jaar oud. En uh, het moet zeggen, er zit een geluid in, jongen. Dat wil je niet geloven. Er zit een prachtgeluid in. Daar kan geen moderne stereo-installatie tegen op. Dus zit er zitten vijf, vijf buizen in. Vijf buizen, radiolampen. En uh, ja, hij doet het voor de rest uitstekend, daar kan zelfs een keramische pick-up op. Dan moet je wel een uh, ja, zo keramische element hebben, dus geen dynamische, maar een keramische. Ik denk als je zo'n zo goedkoop uh, retro platenspelertje koopt, ja. en je doet er wat bananenstekkers uh, aansluiting op. Als je hem zeg maar met een verloopstekker moet wel lukken denk ik. Dat hij het nog doet ook op die radio, want het is ook allemaal keramisch, dat moderne speelt tegenwoordig. Die platenspeiler die ik heb, er zit gewoon een dynamische element op. Dan moet je weer een antenneversterker, of een versterker, een pick-upversterker tussen doen. En een keramische niet. Dus voor de mensen die dat niet weten, als jij um, gewoon... Dan kan je zelfs via je tape-ingang of je aux-ingang, als er een keramisch element op je platenspeiler zit, dat is waar je naald zit... kan je gewoon op je aux-ingang een plaatje draaien. Dus dat kan ook met deze... Met dit apparaat. Ik ga het toch eens een keer proberen weet je. Ik heb uh, bij de grootste elektronica leverancier. Die we allemaal wel kennen. Eh, want uh, die prijzen zijn niet gek weet je. Dat begrijp je wel wat ik bedoel. Uh, die oh. hebben platenspelertjes. Die kan je. Ja, ja, voor, uh, voor, Je hebt ze van 100 euro tot uh, 400, 500. Maar ja die duurdere. Die, uh, die zijn dan natuurlijk wel voor een gewone dure stereo installatie. En die gekoperen, die kan je op je computer pluggen. Je kan plaatjes rippen. Je kan hem ook op zijn ouderwetse buizenradio aansluiten. Je moet je alleen een verloopstekker erop doen. Met twee bananenstekkers aan het eind. He? De mensen, dus ik zou jullie nog een tip geven. Als jullie op mijn website kijken: www.alloharadio.nl. Dan kijk je op radioamateurs. Dat is een beetje. Uh, rechtsboven op de tekstbanner radioamateurs, daar staat van alles op. daar staat ook uh, de foto van mijn radio op afgebeeld, uh, dus uh, ja, dus zie je ziet verzellen voor allemaal. Hè. Speciaal gedaan voor mensen die uh, als hobby uh, radiozendamateur zijn, of ze piraat zijn of uh, een licentie hebben, dat maakt allemaal niet uit. Of uh, luisteramateurs, want die heb je ook natuurlijk, hè, mensen die alleen maar luisteren. Nou, ik heb hier ook een, een, een, een um, scanner. Een oude portofoonscanner. Het is, het is een scanner, maar in de vorm van een portofoon. En die heb ik al zeker, 25 jaar zeker wel. En dat ding doet het nog steeds. En daar zit ik de 2 meter band weleens, uh, op af te luisteren. Dat is hartstikke leuk. Dat hoor je ze uit heel Nederland. Via die repeatzenders. Dat zijn steunzenders. Voor degenen die dat niet weten. Dan kun je het, het hele heel Nederland ontvangen erop. hartstikke leuk. Dus... Uh, ja, ik zit in de tussentijd te denken, ja, waar zal ik het over hebben? Ik weet eigenlijk geen onderwerp meer. Ik had er wel een paar in mijn hoofd, maar ik ben ze helemaal vergeten, weet je wel. Ik weet wel dat. Hoort... Hey, wat, is de... ja? wat is er in Den Haag, een nieuw gebouw uh, neergezet, bij het strijkhuizen? Een nieuw gebouw neerzetten, alweer. Ze hebben, ze hebben pas uh, al gebouwen neergezet. Heb je dat ja. ik las ergens niet dat de mensen hadden geklaagd over uitzicht wat ze kwijt waren of zo? Ja, maar dat, dat gebouwen die zijn er al. Ze hebben, kan, oh. weet je wat het is? Die, die uh, strijkijzer dat is de Nieuwe Haagse toren. De strijkijzer dat was is in de Volksmond, die naam. En toen hebben ze hem omgedupt in de Nieuwe Haagse toren. Nou, ik vind strijkijzer een veel leukere naam. Nou, want dat ding lijkt ook op een strijkijzer qua vorm. Uh, die stond eerst helemaal open en vrij. Midden op het Rijswijkse plein in Den Haag. Dus de mensen die zeg maar, de laagste verdiepingen woonden. Die hadden een prachtig uitzicht over het Rijswijkse plein. Rijswijkse weg. En sommige mensen hadden zelfs uitzicht aan twee kanten. Als je op de hoek woonde. Van die drie punten. Dat je uitzicht over twee kanten. Maar de mensen die op de onderste etage. Zeg maar, tot dan de. 12 hectare of zo, die zien geen flikker meer. Aan de andere kant dan, want waar richting Hollandspoor, die zien geen flikker, want daar is een gebouw naast gebouwd, jaren uh -huh. later. Die zijn pas, dan. pas opgeleverd. En ik denk, nou, lekker, dan betaal je eigen schil aan huur. En dan, dan, dan zit ze bij de buurman in, in de keuken te kijken, of in de woonkamer. Nou ja, ik bedoel, kijk, voor die mensen aan de overkant is het ook geen leuk gezin, want die hebben ook nauwelijks uitzicht. Een deel dan daarvan. Kijk, van je helemaal boven, dan heb je vrije uitzicht. Maar dat, dat, dat, als ze dat van tevoren geweten hadden, hadden ze er denk ik nooit gaan wonen, denk ik. Dus die gebouwen nee. staan er dus al, hoor, waar jij het over hebt. Je moet waar eens op Google kijken, op Google Maps, of een Street View. Daar kan je het zien. Oh. Ik, vraag, ik, ik, vraag, ik vraag me af of dan... Uh... Die, ...die mensen die toen in die tijd... ...dan eerst zo'n woning hebben gekocht... ...of die niet in het contract hebben staan... ...of al iets over uitzicht of nou, vrij uitzicht. Ik daar zou iets hadden ze van tevoren al kenbaar moeten maken... ...maar ja, het is pas gebouwd in 2011 of zo ongeveer. Uh, ongeveer 2010, 2011. En uh, ja, en de, die gebouwen... ...die zijn er een jaar of twee, drie geleden neergezet. En volgens mij hebben ze dat al jaren geweten... Dus ja, en dat is raar als de bewoners daar niks van weten. Dat vind ik toch wel raar. Want ja, als jij toevallig net aan de kant van de Rijswijkse weg woont. dan heb je nog vrij uitzicht. Uh, weet je, maar wanneer je aan de achterkant, zeg maar, zicht op, op het Hollandspoor Poor. dan zie je geen donder meer. Tot, tot ongeveer de twaalfde etage. Nou, dat ding heeft iets van 40 verdiepingen, geloof ik. De bovenste bewoners hebben wel geluk, maar ja. Ik vind dat mag wel eens wat van de, van de huur af dan. Als je dat, eh, maar je zal het maar gekocht hebben. Want een deel is ook kopen. Je zal het maar gekocht hebben. Hè? Je raakt het dan de straatstenen niet kwijt. Want wie wil daar in een huis wonen. Waar je puur alleen maar uitzicht hebt. Dat je op de tafel kan kijken van de buren. Wat ze aan het eten zijn. Nou dat lijkt me nou eh, niet echt. Eh, hè? Dat je zegt nou jongen, daar wil ik wel wonen of zo En dan neemt er ook licht weg ook neem ik aan. Want je ziet, als je daar middenin gaat staan, je ziet zit drie gebouwen om je heen staan. Aan één kant hebben ze helemaal geen uitzicht. De onderste twaalf etages. Dus <laughs> ja, lekker als je er al woont vanaf het begin, dan denk je leuk. En dan sta je tegen een flat om te kijken. Maar voor de overburen en die nieuwbouw, die hebben ook geen uitzicht van die kant. Ja, misschien betalen ze minder huur, dat weet ik niet. Ik weet natuurlijk ook niet hoe het verder is. Maar ik vind het ook wel raar, hoor. En ik vind het wel erg dicht op elkaar gebouwd. Want als er wat gebeurt... Dat is niet de bedoeling. Als er wat gebeurt, het gebouw dondert in elkaar... Ja, dan gaat de rest ook mee. Kijk maar naar met die aanslag in New York toen de tijd met de Twin Towers. Ja, zeker. Ja. Dus uh, nou, ik heb, uh, ik heb uh, opgezocht uh, waar, wij het, uh, waar wij het al over gehad hadden. Over uh, Facebook en over gezichtsherkenning. Oh ja, ja, ja, ja. En het is nog kloteriger dan ik al dacht. Ja, en, het en dat is wel uh, behoorlijk veel tekst. Maar weet je, ja, dat mag. Maar weet je wat ik zo raar vind? Dat, uh, ja, hier weten ze het misschien nog niet helemaal, maar dat mensen dat allemaal maar slikken. Weet je, ze lopen te, uh, te pas en te onpas te klagen over zwarte Pieten discussie en andere omgang. En als je privacy in gevaar komt, mocht ik heb niks te verbergen. Nou, daar kan ik zo boos over worden. Wat nou niks te verbergen? We hebben zat te verbergen. Zat, ja. wat privézaken gaan andere mensen niks aan. Je deelt wat je wil delen, oké. Okay. Maar de rest, wat jij niet op Facebook uh, laat zien, dat hoeven een ander ook niet te weten. Anders had je dat er wel opgezet. Ja, toch? Ja, ja, zeker. En het begint nou ook gewoon echt gewoon gevaarlijk te worden. Het begon, uh, het begon uh, vorig jaar al, toen ging er een beetje nepnieuws in de ronde, dat, uh, dat Facebook een, een app had uh, ontwikkeld. Uh, en dat kon iedereen opsporen aan de hand van een scan van hun foto's. Maar met, met, met, aan de hand van hun, de profielfoto's die ze allemaal hadden, en dat appje kon je iedereen, iedere gebruiker van Facebook kon je dus, uh, kon je dus op, uh, opzoeken, uh, uh, maar dat was een onzinverhaal uh, toen in die tijd. Uh, maar um, de, de waarheid is op dit moment uh, is, is, is erger. Um, Facebook uh, Facebook heeft uh, een bedrijf overgekocht en dat heet uh, Face.com. En uh, Face.com is de maker van twee stukjes software, uh, namelijk een foto finder, dus een foto vinden, en een foto tagger. Dus weet je, op Facebook, als je foto's hebt, dan zet hij automatisch een vierkantje als hij iets herkent als een gezicht. Nou, wat je en kan dan, nou al, als je bijvoorbeeld je kan iemand al taggen, als je iemand herkent, ja. kan je zijn naam er al okay, in zetten. Ja. ja. Ja, en, dat, dat, dat kun je, en die optie kun je nu nou, nog... dat is het gewoon heel makkelijk op te lossen. Setting. Geen foto's van jezelf er meer opzetten waar je gezicht op staat. Of je nou, daar moeten we op gaan, o, o, Of je, je gezicht zetten. onherkenbaar maken op de foto en een vals uh, geboortedatum invullen. Ik denk ja. dat dat de enige ja, optie je is. De tagfunctie uh, kun je die nog uits, uitschakelen in privacy settings. Mm -hmm. Maar die gaat eruit, die setting, dat, het, dat je het niet meer uit kan zetten... Nou, dat, nee, dan, is moet je gaan, grote... dan is er mijn één oplossing. Gang van Facebook afgaan. Simpel zo. Dit is op. een hele grote overname. Hmm. Er gaat best wel heel veel geld mee uh, uh, gemoeid. Nou, dan zou ik gang van Facebook afgaan. Ja. En je ziet, dus... dus uh, of in ieder geval je profiel valt, er sowieso naar verwijderen. Uh, niet alleen Facebook is heel erg met face to bezig. Mastercard gaat er ook mee bezig. En de FBI in Amerika en NSF, NS. <coughs> En SE gaat ook heel erg investeren met uh, gezichtsherkenning. Gez uh, mobiel bankieren kan uh, met uh, Face ID. Uh, ja, kijk, daar zie je nog wel de nodige problemen in Het probleem in zie ik niet met de inlichting. Daar heb ik geen probleem mee. De banken ook niet. Want ze willen toch weten dat het de juiste persoon is die geld gaat pinnen. De FBI. Ja, maar het als maar het de Russische geheime ligt. dienst heb ik ook geen moeite mee. Want ik doe geen rare dingen in de politieke richting. Dus dat mag ze maar uh, geen probleem. Maar ik, uh, Facebook, bijvoorbeeld bedrijven die geld aan jou verdienen... daar heb ik wel problemen mee. Weet je? Een inlichtingendienst maakt me niet uit. En ik heb toch niks... Te... wat op dat gebied, ik doe geen rare ja, dus dingen, dus... Uh, uh, maar Facebook heeft sinds een uh, tijdje... hebben ze een, uh, een bedrijf overgekocht. Dat heet Fineface. En uh, het bijzondere aan dat bedrijf is dat ze 90% uh, accuracy hebben... op het vinden van gezichten op een foto. En in uh, Rusland heb je geen Facebook. Uh, dat is daar uh, geblokkeerd. Maar heb je VK. Uh, dat is een gelijke, gelijke site. Die vind je ook wel in Duitsland, in Polen, in Tsjechië en zo. Het is een gelijke site aan Facebook... Maar dan, uh, ja, hun willen daar Facebook niet binnen de deur hebben, zeg maar. Um, en voor VK is deze, deze app al uh, geïnstalleerd. En die is binnen een week 500.000 keer uh, gedownload. Hm. Alleen nu in januari al. Zo. En het probleem is dat... Um, uh, hij kan, uh, zeg maar... Als jij je, je, je hebt je mobiel in de hand... En je, en je kunt appjes al heel lang... al downloaden voor je mobiele telefoon... waarmee je... Uh, stiekem een foto kan maken... want de, de standaard app... In je, in je telefoon... welk merk je ook hebt... maakt altijd een geluidje... als je, je afschiet, zeg maar... zo'n klik ouderwetse ja, die foto's... Kan je, die kan je uitzetten, hè? He? Die kan je uitzetten. Dat, dat, dat kun je niet uitzetten... Dat klik je van. Nou bij mij wel hoor. Oké, okay, nou dan heb je de enige telefoon waar het mee kan. Uh, want Samsung heeft dat namelijk uh, uh, wat aan gedaan. Nou, wacht even, nee wacht ik... even. Dat is niet bij mijn huidige telefoon hoor. Dat moet ik even bijzeggen. Want ik okay. had een keer een andere telefoon. Dat was een Nokia. Die kon ook foto's maken. Daar zat geen uh, app op, maar dat was gewoon. SMS'en en bellen, maar dan kon je ook foto's maken. Okay, en dan kon je dat klikgeluid kon je dan uitzetten. Oké, okay, nou, bij de meeste, bij de heel veel telefoons kan, kan, het dus, kan het dus niet. En de reden is zodat je geen stiekem foto's kan ja, maken. En, en terecht Maar, maar dat, maakt, dat maakt ook niet zoveel uit. Hmm. Want er zijn honderden ap, camera-appjes in, in alle winkels: in de Play Store's en in de, in de Apple Store's, noem maar op, allemaal, die Store's en de Windows Stores. Er zijn honderden appjes gratis te downloaden, die uh, toestaan om stiekem foto's van anderen te maken. En nou komt dan dus het grote probleem: er komt dus een appje die 90% accuraat is. Dat is best wel heel erg eng veel. En hij, gaat ook, hij, hij, hij, beoordeelt, hij doet het ook in 3D. Dus hij kijkt, hij het hoeft niet eens het gezicht recht van voren, kan ook van de zijkant of wat dan ook zijn. En um, dan is het dus gewoon, je kan dus gewoon in principe gewoon stiekem ergens op, je kan gewoon op een bankje gaan zitten. En als er dan een meneer of een mevrouw langers komt, dat je denkt van, hey, die vind ik wel leuk of interessant. Dan richt je je foto of je, je mobieltje richt je op die persoon. Je maakt een foto en op dat moment gaat dat appje, gaat dus op zoek naar alle gegevens over die persoon wat je kan, kan vinden op het internet. En, en, is als je en als je, een, een, als je nou een, een dubbelganger hebt dan, die precies op je lijkt. Ja, nou ja, oké. Okay. Uh, ik weet niet wat hij dan doet, maar ik vind <laughs> het een heel eng idee. Uh, dat iemand uh, zeg maar uh, alle informatie kan verzamelen over jou en dingen. Uh, ook je, uh, hè, en je hebt een hoop mensen die zijn niet zo kieskeurig in wat ze allemaal op internet kleuren... Ja, ja dus, dat doen, ze, zelf. Dat doen ze allemaal zelf, vind ik. Want je, je, ja. je doet het zelf. Wie jij bent het die dit erop zet? Goed, maar Niet dat de inlichtingendienst. Dus ze hebben dus een aantal voorbeelden gedaan... en daar hadden ze dus wel sommige personen echt van alles. Van het huisadres tot het telefoonnummer... Ja. tot waar ze werken, tot in dat soort <laughs> auto's rijden... waar ze boodschappen deden allemaal en zo. Nou, dus ik, dan... neem, ik, neem, ik zal je ja. vertellen... als ik boodschappen doe, neem ik nooit mijn telefoon mee. Ik laat hem thuis nou, liggen nou, of in de op... auto... Maar dat is dus echt, uh, en dat, dat gaat het ding worden in 2008, gezichtherkenning in gezichtsherkenningsappjes. En dan hoor ik natuurlijk altijd, altijd heel veel mensen zeggen van, ja, maar weet dat, uh, dat is niet erg. Uh, wat als jouw kind over de straat loopt en een pedofiel heeft zo'n apje? Ja, dan weet hij ook waar die en dan weet hij woont. Dan, dan weet hij waar jouw kind woont. Maar dan staat papa wel even met zo'n hongboeknuppel achter de voordeur. Ja, ik bedoel, maar, maar mensen denken niet verder, weet je wel. Die denken van, ah, wat, heb te wat heb ik te verbergen, of wat dan ook, en dergelijke zo. Um, Facebook heeft eigenlijk toegang tot alles wat je doet, zeg maar. Heel veel, heel veel mensen realiseren zich niet. Die denken van, ja, uh, alleen wat ik op Facebook zet, dat weet hij. Nou, dat is dus nou, niet zo. Facebook, ik uh, denk dat uh, zal ik meer Facebook weten. Hey, of... wat, ik, ik ga even een liedje draaien. Dan ga dus ik om wat dat, te... Dus even een plaatje uh, een bakje ja, koffie oké. zetten. En ga je even uitzetten, dan ben ik je straks terug, ja? Ja. Oké, okay. tot straks. Oei. Oeh, ja, luisteraars. Het is dus een beetje behelpen. Maar met telefoon, uh, ja, je weet, uh, met telefoon werkt niet zo. Uh, ja, ik, ik kan niks doen omdat ik had een verkeerde pincode ingevoerd. Dus dan moet ik de puc code ophalen. Dus anders had ik kunnen skypen via de telefoon. Die zit aangesloten op de meentafel. En dan had ik gewoon. Uh, ja, dan hoef ik de dingen niet uit te zetten. Maar uh, we gaan nog eens een uh, vol nummer draaien van uh, Ken Verheken met uh, Up on the Water. dat klinkt naar meer. Ja, luisteraars, dus dat was uh, Ken Verheeken met Upon the Water. Nou, we zullen eens even kijken waar uh, uh, Jacco. Oeh, wat heb ik nou weer gedaan? Nou ja, maakt niet uit. <laughs> oh, jongens, rampen, rampen, rampen. We gaan Dank... nog een keer bedden, jongens. Ja, dat komt wel goed hoor. Hallo? Hallo, Jacco. Ja, ja Jacco is er weer. Nou, dan moet ik even opnieuw dat ding aanzetten, zetten. Want... <laughs> ja, oké. Okay. Goed. Um, nou, dat ik was, maak het uh, even af. Het is, ja, maak het maar even af. Het is nu acht minuten over... Uh, nee, negen minuten over half negen. En het is Alloa Radio. En Jacco gaat even zijn verhaal over die Facebook uh, afmaken. Dus uh, over hey, die gezichtsherkenning. Wat zo. gaat er gebeuren? Ja? Facebook gaan en de nieuwe apps op gezichts gezichtsherkenning gaat het in 2018 helemaal worden banken gaan ermee werken best eng, want ik hou een foto van iemand voor een, voor een oog en uh, misschien kan ik op die manier uh, een, een bankrekening hacken, weten we niet maar dat gaan we, daar gaan we achter komen uh, het wordt allemaal heel erg, dat, dat gezichtsherkenning heel erg verkocht. Het is makkelijk, je kan je telefoon ontlokken, je kan straks boodschappen betalen door gezichtsherkenning. Het wordt weer allemaal heel erg verkocht als makkelijk. Ja, maar wij weten wat het is. Dat, kijk, de, de, als, de, de, als het fraudegevoelig. nog. de ja. diensten al konden, uh, komt straks in de hand van Jan met de pet. Iedere burger, iedereen met een mobiele ja, telefoon. Maar, kijk, het is wat er toch wel bevindingen. appjes. Maar dat is allemaal bangmakerij voor uh, mij, want wij weten wat het is. Je moet toch in kunnen loggen. Ik ken ook wel een foto van jou voor dat ding houden en dat van jou rekenen. Je moet toch wel iets van een wachtwoord weten. Want kijk met hey, je vingerafdruk, je kan het met vingerafdruk ook. Je hebt al telefoons dat je met je vingerafdruk uh, Ja, een uh, Iris Of iriscan. irascan. Maar bedoel, als dat alleen maar nog maar met je gezicht... Gaat, het, wordt, het, wordt, het wordt ons allemaal weer verkocht als uh, het, is gemak, en, uh, het is gemakkelijk en het is gemakkelijk en alles en zo... Het nou, wat ga je dan krijgen? Dan wordt iedereen hun bankrijk ingeplunderd, vooral door criminelen natuurlijk, en dan is ja. het hek van de dam en mensen pikken dat niet, en, die, en uh, dan gaan er allemaal gekke dingen gebeuren, dan krijg je anarchie, krijg je rellen en toestanden, dat, ga, dat voorzie ik als dat ga, doorgaat allemaal, als het tenminste waar is. Ja, in ieder geval 2018 wordt dus het jaar van de gezichtsherkenning. Uh, mensen kunnen gewoon uh, gratis uh, appjes op hun telefoon zetten. Waarmee ze eigenlijk. Uh, er, is een, er is een test gedaan in, in, in Rusland al. Ze zijn gewoon in straat op een bankje gaan zitten. Ze hebben foto's gemaakt van willekeurige uh, mensen die erbij kwamen. In dit geval allemaal uh, vrouwen. En uh, nou, dat appje kwam gelijk met uh, vaak van: Nou, dit is haar VK. Uh, hè, we hebben dan geen Facebook, wat ik zei. Dit is haar VK-pagina. Dit is haar adres. Dit is wat ze werkt. Bla bla bla. Dus ze hadden die vrouwen allemaal even een berichtje gestuurd. Van: Kijk, dit is wat ik weet over je. Pas, je, pas het eens aan. Weet je wel? Dat hadden ze dus gedaan. Dus het is gewoon een. een het is gewoon een gevaarlijke. Iedereen moet maar doen wat ze ermee willen. Ik vind het een hele gevaarlijke ontwikkeling. Uh, de tips van professionals binnen de veiligheidsdiensten is nu al: verwijder alle foto's van je kinderen en van je familie en van je gezin en van jezelf van iedere sociale media die je hebt. Het komt eraan, gezichtsherkenning. Het is een, een godsgegeven voor stalkers, pedofielen, criminelen. Uh, die zijn er heel erg blij mee. Um, als je praat over je kinderen op social media... geef ze alleen de, de, de eerste letter. Gebruik een bijnaam, zeg maar. Gebruik geen echte namen meer op Facebook. Maar weet je, er is geen een oplossing. Doe al die sociale media. Delete het. Doe het weg. Ja, dat, dat komt, dat komt, in, dat komt aan bij, bij stap drie. stap twee was dan nog... Uh, uh, verwijder gelijk alle foto's waar je goed te herkennen bent... en bij je familie of je kinderen... In, uh, weet je, ik, ik heb van de week, die, weet je, die, web, die, die website van de LOWA Radio, daar stond een foto van jou en mij. Ik heb hem expres zo klein gemaakt, die resolutie, dat als je hem uitvergroot, zijn we uh, onherkenbaar. Maar ik heb hem helemaal weggehaald, hoor. Want uh, wanneer ik dat woensdag of donderdag heb ik dat uh, gedaan. Dus uh, bij deze weet ze ook niet hoe wij eruit zien. ...op de site dus. ...maar ga daar... ...en de... ...de overheden... ...zeker in Amerika... ...staan ze natuurlijk ook niet stil... We, ...en daar is, een, daar, daar is ook weer... ...een nieuw relletje aan de gang... Uh, ...er was ooit Prism... ...en Prism was een programma... Uh, ...in 2008... Waarin eh, toen begon de Amerikaanse inlichtingen die op grote schaal. Wat ze noemen metadata. Dus alles wat hun burgers deden. Gewoon voor een onbepaalde tijd op te slaan. Want vroeger uh, was uh, het volgen van alle burgers ondenkbaar en onbetaalbaar. En qua opslag onhaalbaar. Tegenwoordig is dat het haalbaar zat. Dan kost het 0,05 dollar cent. Om van één persoon een heel jaar alles op te slaan. Alles wat hij doet. En PRISM is het programma, daarom moest Assange, uh, mede dat en Wikipedia moest Assange uit Amerika weg. Maar uh, want ja, nog... heeft Prism, Die heeft PRISM naar buiten gebracht. PRISM metadata, die van iedere persoon in Amerika wordt alles opgeslagen. Je tekstberichten, je telefoonberichten, je e-mailberichten, uh, waar je, wat je naar kijkt op YouTube, wat je online bestelt in winkels, alles wordt, wordt een compleet profiel. De hele ten dagen van uh, iedere Amerikaan wordt dat omgeslagen ergens op een server bij de NRC. Uh, maar dan wacht, dat ging ze niet ver genoeg. Toen kwam dus uh, later in 2014 kwam Stella Wind. Uh, Stella Wind is uh, waar Snowden voor moest vluchten. Die ja. heeft dat naar buiten gebracht. Want uh, Amerikanen staan natuurlijk in contact met de rest van de wereld. En nu wil Amerika... Nu, met Stella wind, willen ze dus dat doen eigenlijk... voor als jij een Amerikaan bent... en je belt met een Belg, met een Duitser... met een, een Saudi-Arabië... of met een nieuw gaan ze over die persoon ook alles bijhouden... zeg maar, om te kijken van... waarom jij met het buitenland belt, mailt... Uh, correspondentie hebt, zeg maar. Nou komt dan de laatste tak... wat nu heel erg een opspraak is... Uh, uh, Methuselah... En dat is dat... Je kent die, uh, die intelligente elektriciteitsmeters. Weet je wel? Ja. No. Uh, een jaar geleden werden we, die heel erg gepromoot. Dat is handig voor je huisje, huis. Je hangt hem aan de muur. En hij uh, houdt allerlei dingen voor je bij. En dit en dat en alles. Het blijkt nu dus in Amerika... Ik weet niet hoe dat in Nederland is. Maar het blijkt dus, nu dus dat uh, al die apparaatjes... Die, al die gegevens van nou, hij weet zeg maar hoe laat jij thuis komt want dan gaat het licht aan aan het einde van de middag s avonds. hij weet wanneer je je wasjes draait, hij weet wanneer je het meeste energie verbruikt en waar die energie aan verbruikt wordt, is dat je wasmachine of is dat een zonnebank of is dat uh, uh, een, zwaar ap, een zware apparatuur, dat kan hij allemaal bijhouden en dat weet hij allemaal en het blijkt dus dat die gegevens dus ook in dat metadata allemaal opgeslagen en bewaard worden en gedeeld worden, uh, desgevraagd, des gedeeld worden met justitie, inlichtingendienst, dergelijke en zo. Nou, ik vind één. Hey. Ja, ik, uh, ik heb zo'n uh, ding niet, gelukkig. <laughs> en uh, ik ben een keer opgebeld door mijn uh, energie-dingen. Uh, Dan heb ik de telefoon er gewoon op gegooid. Ik wist niet wat ze vroegen, maar ik had al een vermoeden dat het om zo'n kastje gaat. En die wil ik niet. Want ze zeggen, ja, want ik weet van collega's... die hebben hem ook geweigerd, sommigen. Eh, sommigen die zeggen, ja, dat is makkelijk, dit en dat. Ik zei, dan kom je nog wel achter, vriend. En ik heb er ook bij, die werd gebeld waar ik bij zat. Hij zei, nee, begin ik niet om. Hij zei, nou, als die meters niet meer vervangen worden... hij zei, dat zien we dan wel weer, maar zolang die meters ze doen. Want ze zeggen, ja, die oude analoge meters... die sluiten ook een keer en die worden ooit vervangen... en dan krijg je wel zo'n ding, ook als je hem niet wil... Nou, hij zegt, dat zien we dan wel weer. Maar ik hoef hem op dit moment niet. Nou, ik, ik wou er wat meer over weten. En uh, dus ik, ik, heb, uh, ik, ik heb wat dingen op YouTube opgezocht. En dan zie je dus beelden van bijvoorbeeld in Engeland. Waar gewoon uh, uh, energieleveranciers met de politie bij iemand voor de deur staat. Meerdere filmpjes, niet één YouTube filmpje. Tientallen. Om verplicht de meter te vervangen. Gewoon met dat de politie gewoon... ...en een gerechtelijk recht bevel komt... Met een, ...met een monteur aan de deur komt... ...en zegt van we gaan nu die meter vervangen... Of jij dat nou ja, maar Engeland is geen EU meer hè? Nee, maar ik bedoel... ...ik maak me niet de illusie... ...dat het hier niet kan gebeuren. Nou dat zien we nog wel eens. Ja. Iedereen moet zich er de gewoon de tegen verzetten... ...en uh, op welke manier moeten ze zelf weten... ...want ik ga mensen niet opstoken... ...om geweld te gebruiken... ...maar uh, mensen moeten gewoon massaal... Als er een buurman wordt lastiggevallen... met de hele straat erop afstuiven... en zegt op, zouten. En die man die wil die meter niet opdonderen, wegwezen. Hoppa. Moet je eens ja, kijken. Ja, moet je eens ja, kijken. Ja, je, verdiep je erin. Maar ik, ik, ik voorspel, als dit allemaal doorgaat... wat je allemaal uh, de afgelopen vijftig minuten uh, hebt verteld... Uh, ik voorspel, uh, anarchie. Mensen pikken het niet meer. En uh, dat, dat, uh, dat kan je op je vingers narekenen, toch? Mensen pikken dat je me niet meer. Want wat moeten hun met jouw gegevens? Wat hebben ze met ons te maken? Wat willen ze van je weten? Goed als jij uh, een gezocht uh, crimineel bent, dan kan ik het begrijpen. Maar gewoon burgers die gewoon uh, belasting betalen, die uh, gaan elke dag trouw naar hun werk. Doen, uh, doen geen rare dingen, die gedragen zich. En, uh, en wat moet je van die mensen weten? Wat, wat moeten ze van ons? Weet je? Hmm. Is, en dat noemen ze dan een democratie, nou we zijn helemaal geen democratie en dat zijn we ook nooit geweest volgens mij. Het is een schijndemocratie, zo zie je maar weer eens, dan komt de aap weer eens uit de mouw. Maar waar, ik, had, ik had ook eens over bitcoins gelezen, en het mooie is, moet je maar eens opletten op Facebook, ze lopen er ook reclame voor bitcoins te maken. En op Yahoo. Dan maken ze ook reclame voor bitcoins. En, uh, en dat niet alleen. Bitcoins kosten heel veel elektriciteit. Hè? Ja. Het kost, uh, nou heb ik ook gelezen dat op Facebook... dat criminelen van uh, wietplantages overstappen naar nou, bitcoins. Dus daar wordt het geld wit gewassen. Er is ook weer wat om te doen. En nou, ze doen het in landen, uh, bitcoins, waar de energie het goedkoopste is. Dus waar de stroom bijna niks kost. Want ja, zo'n computer wordt gloeiend, gloeiend heet en dat hebben ze natuurlijk gauw ja. door als dat hier in Nederland gebeurt. En het is natuurlijk ook een stuk duurder dan in bepaalde andere landen, die ik maar niet bij de naam zal noemen. En uh, daar kost de stroomrekening misschien een cent per kilowatt. Nou jongens, dat is uh, kassa, weet je. Ja, vooral in de Aziatische landen, daar staan dus, heel veel ja, uh, in en, Afrika. Dus ik roep iedereen op, mensen, begin nooit aan bitcoins. Begin er niet aan, want je bent je centen kwijt. Want als die zeebel klapt, daar is op de televisie ook voor gewaarschuwd. En ik ga ook iets bij RTL4 met het nieuws ook zoiets heb gelezen ook. Begin er niet aan. Ja, instampen ben je nu te laat voor. Nou, ik, ik begin er sowieso niet om Kijk, als je erin stapt dat je dat jaren geleden moeten doen... ...dat je nog geld kunnen verdienen. Maar als die ja. zei... Want het is niet belegd, hè? Kijk, de, de euro is belegd in goud. Ja. Eh, dus daar kunnen ze op terugvallen. En dat geldt ook voor de dollar en voor de yen en eh, voor de roebel. Maar eh, de bitcoin is niet belegd. Dat als iedereen hun geld eraf haalt... ...dan zakt die eh, koers ook. Dus, wat, dus als jij daar miljoenen euro's op hebt staan... Wat in het begin misschien 10.000 euro was, is nu misschien 10 miljoen. Die ben je wel mooi kwijt. Het is niet belegd. Ja, als je wil investeren, moet je in alternatieve coins investeren en uh, niet meer in bitcoin. Helemaal niet in bitcoins. gewoon in goud. Goud, diamant. Goud is een hele veilige belegging. En dat uh, goudprijzen die stijgen ook meestal met oorlogsdreigingen. Uh, dus uh, goud is het enige. Ja. ja, en al helemaal niet investeren in Ripple, de, de, de bankenversie van, van Bitcoin, want dan word je helemaal opgelegd. Nou, dan word je geript. De naam ja. zegt het al, RIPCoin. Je wordt geript, ja. simpel. Je wordt helemaal geript met Ripple. En, en dat dus. we zo weinig rente krijgen op de spaarrekening, terwijl de, de, de rentes op de, op de hypotheken hoger worden. Dat ja, was vroeger zo, dan gingen ook de spaarrentes uh, omhoog. Maar dat is niet meer. Mensen worden allemaal overgehaald op die manier om geld te beleggen in beurzen. Om op de beurs te gaan uh, speculeren. En als je dat doet, is het in feite gokken wat je doet. En dan ben je ook je centen kwijt als het ineens slechter gaat. Dus je, ben, uh, ja, je kan beter je centen op de spaarbank hebben. Maar ja, als die, straks 0% en als het onder de 0% komt. Dus min 5 of min 10% dan moet je betalen. ...om je centen te parkeren op een spaarrekening. Ja. Dus dan heb je een probleem. Dan is het enige wat je kan doen... ...dat is dat geld in een kluisje onder de grond bewaren. Maar ja, dat is ook geen optie. Want als ze van dat tastbare geld af willen... ...en alleen maar elektrisch geld... ...dan heb je geen keus meer. Dan ben je gauw je geld kwijt. Dus daar zit je dan. Ja, of je moet het in huizen investeren, in vastgoed. Maar ja... Wat is veilig. Dat zou eens mooi zijn als we een deskundige in onze uitzending zouden kunnen uh, krijgen. Dat zou mooi zijn. Dus zijn er deskundigen op dat gebied, dan uh, nodig ik jullie uh, uit om uh, eens naar de website te gaan en op de, de mailadres. Je kan mailen op uh, de nieuwspagina, kan je me mailen. En dan, euh, ja, dan kan je over meepraten via de Skype. Euh, ja, het is een live uitzending. Het is nu zes minuten voor negen. Zullen we een liedje draaien? Draai maar een liedje. Draai maar een liedje. Ik heb niks meer, heb niks meer te vertellen. Oh. Maar ik bel je zo terug. Is zo. En volgende week gaan we het anders doen. Dan moet het gewoon lukken. Dus euh, oké, okay, ik ga een liedje draaien. Tot zo. Ja, even kijken hoor. Dan moeten we eens even zoeken. We hebben nog een leuke... Uh, Oeh, wat is dit? Night Owl. Night Owl. En dat is uh, Broke uh, for Free. Oh, kijk eens. Oh. Eens even kijken, hoor. Ja, hij doet het nog gewoon, ondanks dat de Skypan staat. Oh, oh, oh. Namelijk nou, gewoon naam, hoef ik hem niet uit te zetten. naar Aloa Radio, het station voor jou. Ja, Jacco, haha, ha. dat was broke for free een night all. Oké, okay, mensen. Oh. Ja, ik, eh, ik, was, ik hoorde op, eh, op de televisie met de RTL Nieuws dat eh, ze kunnen via de telefoon met die app's, kunnen ze ook eh, filmen en uh, geluid uh, uh, opnemen en dan kan je via je instellingen kan je al die camera's en uh, microfoons uitzetten. Dat hebben ze via RTL Nieuws uh, bekendgemaakt, maar op de publieke omroep de NPO hebben ze dat niet gedaan. Vreemd, hè? Ja, ik ben met de NPO helemaal klaar mee. Ik ook. Maar ja. ik kijk tegenwoordig alleen nog maar naar RTL Nieuws om half acht, dus niet meer naar de nos. Ik kijk nog wel naar één vandaag, ook met, de, uh, met in de achterhoofd, dat is allemaal puur propaganda, maar goed. Maar uh, ik, uh, ik zeg niet dat RTL Nieuws zuiver uh, um, um, op de gratis, maar ze laat meer dingen weten dan, uh, dan de publieke omroep hoor, vind ik. Ja, die kun je niet, uh, die kun je niet uh, vertrouwen gewoon en, en ze liegen en bedriegen wel eens en weten. Ja, maar weet je, die discussie weet je, die, die over Zwarte Piet en, en al die andere dingen, uh, ze, ze, ze, ze versterken het alleen maar. En uh, ze nodigen allemaal mensen uit uh, met een bepaalde politieke smaak. Uh, bij bijvoorbeeld de wereld draait door. Allemaal mensen met een progressieve achtergrond. Dat valt me ook op. Uh, daar kijk ik dus ook niet meer naar. Ik vind het kijk, nodig dan... Uh, iedereen uit, uh, links, rechts, uh, dik, dun. Maakt niet uit dat je iedereen een keer aan het woord laat. Want het heet niet voor niks publieke omroep. Dus een omroep voor iedereen. Dus niet voor een bepaalde stroming. Uh -huh. Dus ja, ik... Uh, ja, WNL bijvoorbeeld, hè, die nodig iedereen uit. We ja. Ze hebben zelfs Jan eens een keer gehad. Ze hebben die giet van de SP, die, die dochter van hem een keer uitgenodigd. Hans Wiegel, maar ook mensen met een linkse signatuur, noem maar op. En uh, ja, bij de VARA is alleen maar links uh, wat de klok slaat. allemaal uh, Ja jongens, dat is uh, preken voor eigen parochie. Hè? En uh, ik vind als publieke omroep... Hoor je iedereen aan het woord te laten en iedere mening mag gehoord worden. En niet zeggen, oh, die nodigen we niet uit, want die eh, is incorrect of weet ik. Nee, ook aan het woord Iedereen, want dan kunnen mensen een weerwoord kwijt. Nou ja, hè, dan krijg je een soort debat, nou prima toch. Dan kunnen mensen zelf, die kunnen zelf ook wel nadenken, ze hoeven voor ons niks voor te kauwen die publieke omroep. We kunnen zelf ook nadenken, toch? Ja, ben ik ook. Ja. Daar ben ik het mee eens. Nou, dan hebben ze hier in Den Haag, uh, <coughs> dan hadden ze een open dag uh, vanwege die, uh, die tunnel, de Rotterdamse Baan. Dan hebben ze die tunnel uh, uh, was een open dag? Ik ben er niet heen geweest. Ik heb uh, oh. wel op mijn Facebook geplaatst en zo. Er waren 11.000 bezoekers, hè? Zo. 11.000 bezoekers. Uh, wat heb je zien <laughs> gezien? Nou ja, die, die, die, die, die boor, dat ding dat is 80 meter lang, die gaat maandag de tunnel boren. Daar gaan ze maandag mee beginnen, want ze hebben alles al, al ja, in gereedheid gebracht. Ze hebben onze sleuf gemaakt, vanaf de Binkorslaan. En vanaf de andere kant, bij de Prins Klausplein, daar hebben ze dan ook een soort schacht gemaakt... En die boor die staat klaar om maandag een tunnel te, te boren. En ja, het moet medio 2020 of zoiets, dan moet het klaar zijn. Dan kan het autoverkeer, ja, als een soort ringweg hè, rondom Den Haag. En dan komen ze dan via de, de kijk, de Binkorslaan, rijden je zo de Lekstraat en dan rij je zo de, naar de Rijnstraat toe. Of de andere kant van de stad, dan rij je zo de stad binnen. Nou, je hebt al de Lausalaan, dat loopt ook, is ook doorgetrokken langs Wateringen. Dan kom je dan ook weer richting Rotterdam, Rijswijk, Delft. En dan vanaf de Prins Klauslaan uh, ga je door de Rotterdamse baan. Kom je ook, uh, dat is een soort ringweg, zeg maar. Wat ze in Amsterdam en in Rotterdam al eeuwen hebben. Dat krijg je hier dan binnenkort dan. Hè? Dus dan is die hele ro uh, ringweg rond Den Haag helemaal klaar als die trein. ...tremtenoem te noem je maar horen... ...als de Rotterdamse baan klaar is. Oké. Okay. Dus... ...ja, dan kan je dus... Uh, ...je kan dan op vele manieren Den Haag binnenkomen... ...want ja, als je vanaf Wassenaar... ...de N44 geloof ik... ...dat is een soort provinciale weg... ...dan kan je vanaf, zeg maar, Leiden... ...kan je zo naar, naar Den Haag rijden... ...dan kom je uit... ...bij het Malieveld... En dan kan je rechtdoor of linksaf, als je rechtdoor gaat en rechtsaf, dan kom je in Scheveningen uit. En je, kan, uh, je kan ook uh, linksaf en dan kom je dan uh, het centrum zelf in. Maar je kan er ook voor kiezen om de A4 te pakken, die is natuurlijk wel een stuk sneller, logisch. Dan kan je ook vanuit Leiden komen. Dan ben je wat sneller in Den Haag. Maar je kan ook doorrijden tot Zuidwestenhaag. Haag, je kan doorrijden naar Rotterdam met die A4. Nou ja, je weet de A4 is ook helemaal af na 40 jaar steggelen. En die is er ook uiteindelijk gekomen. Dus die zit er ook al twee jaar. Die tunnel is ook al twee jaar oud daar. Ja, je hebt de Zuidwendetunnel... tunnel, dat is bij Ipenburg. Daar kan je rechtstreeks door naar Scheveningen rijden. Gedeeltelijk onder de grond ook. Dus daar kom je bij Maduro dan uit. Ga je weer naar boven. En nou, je zit binnen een poep en een scheet in Scheveningen, zeg maar. Dus die hele Rotonde, als die Rotterdamse baan, die tunnel af is. Dan hebben we een complete ringweg in Den Haag. Want Den Haag ja. wordt, wordt alleen maar meer en meer volkomen te wonen. Er wonen nu al een, ruim een half miljoen mensen. En Den Haag groeit alleen maar met inwoners. Vroeger slonk het. In de jaren 50 zaten er iets van 600.000 inwoners in Den Haag. Heel veel mensen hadden geen eigen huis, die woonden in. ...op een zoldertje, of bij de ouders thuis, vanwege die woningnood van, na de, van de oorlog. Toen trokken een heleboel mensen weg naar Soetermeer, want Soetermeer groeide als kool. Er woonden er nou ruim 100.000 mensen. Het was vroeger een heel klein boerendorpje, met een zuivelindustrie. Nou, daar trokken heel veel mensen naartoe. En nou is het andersom, nou loopt Den Haag weer helemaal vol... Dus ja jongens, dus je hoeft niet raar op te kijken als we straks 800.000 inwoners hebben binnen 20 jaar. Dan uh, ja, ze gaan alles volbouwen. Ja. Ik zou zeggen bouw verder in zee of zo, weet je. Maak er een ja. groot eiland, een schiereiland. En uh, dat je via uh, de Scheveningen zeg maar een, een soort brug hebt. Een soort landtong, zo'n zo schiereiland. En bouw er ook industrie en woningen. Dan hoeft Den Haag niet belast te worden met uh, ja, dat steeds meer groen en landerijen uh, verloren gaan aan nieuwbouw. Bouw lekker in zee, we hebben ruimte zat in de Noordzee. Bouw dat 4-5 kilometer van de kust af. En een soort waddeneiland neerzetten, zo groot als de provincie Groningen of zo. Oh ja, dat was, daar wil ik ook nog wat over zeggen, Groningen. Ze hebben een, een liedje gemaakt en uh, even kijken, misschien kan ik hem draaien. En dat is een soort, ja, zo'n koppel um, en, en twee dames. En die hebben een Behemoth die geleend. Uh, voor. Uh, uh, dat gaat dus over die aardbevingen van die uh, ja, gaswinningen en zo in Groningen. Dat weten we allemaal. Dus als we even kijken op YouTube, dan kan ik hem eens even, even, even draaien. Eens even kijken hoor. Mm, dan moeten we het even Google even hebben. Oh, jongens, YouTube. Ja, misschien ga, kan ik daar wel even wat van draaien. Ik weet niet of dat fraai uh, is. Maar ja, ze, ze willen zelf dat we delen op Facebook. Ik weet niet of ik het gezien heb. Maar ze, nee. Maar ze willen het zelf. Het staat op mijn Facebook. Oké. Okay. Ze willen het delen. Dat je het gaat delen. Dus ja, dan mag ik het ook uitzenden, neem ik al. En dan moet ik even kijken, hoor. Zal ik zit ik te zoeken. Want ja, ik zie weer... Handel dingen die ik niet wil uh, hebben. Ik zoek Facebook. En geen. Oh, jongens, je wordt er een beetje. <laughs> ik krijg er de Donolulu van, zou mijn vader gezegd hebben. Hij is dus altijd: ik krijg de Donolulu van dat en dat. Ik vind het wel een leuke uitspraak eigenlijk. De Donolulu, ja, wat is dat eigenlijk? Ja, ik krijg de, de hik daarvan. Of weet ik veel wat dat betekent. Kijk, hier een zoekpagina. Eindelijk gevonden. Nou, en Firefox, ja, die nemen we. Godverdomme, jongens. Wat is dat nou, een pot voor een drie? Eens dus even kijken, wat YouTube. YouTube. Uh, YouTube. Nou, daar staat nog fout ook. Het kan niet foutloos, want dan doet hij het niet. YouTube, kom op met die zooi. Ik wil YouTube hebben. Geen resultaat gevonden. Ik moet een zoekpagina hebben. God, nou, ik mag niet vloeken. Hè? YouTube, even kijken. Voor de radio niet vloeken, hè? Dat, we dat weet je. Oké, okay, hier heb ik hem. YouTube. En zo eens even Groningen, hè? Groningen. Even kijken hoor. Als ik Groningen in type, dan moet hij vanzelf tevoorschijn komen. Groningen. Ja. Uh... Groningen. Groningen lied. Hé, hey, kijk, dat is hem denk ik. Eh... Uh... Groningenlied. Ja, daar moet er toch bij zitten. FC Groningen, ja, daar heb ik lekker veel van. Het gaat over voetbal, jongens. En net had ik, had ik hem zo gevonden. Groningen, clublied. Ja, maar dat gaat over voetbal. Dat moet ik niet hebben, lieve mensen. Groningslied, Stad Ommelaand. Met tekst en lyrics. Kijk, als ik die aanklik, heb je kans dat ik er misschien via via erop kom. Ja. Tenminste. Nou, Edestaal, Het is nog nooit zo donker geweest. Het Fries, Friese volkslied. Het gaat over Groningen. Wat moet nou met... Jongen, jongen. Wat is dit, jongens? En, en die eh, Limburgs volkslied... Nou, nou, nou, nou. Nou, jongens. Euh... Ja, dat klinkt nou niet echt dat je zegt dat ik... Klinkt... Nou ja, je hoort wel iets. Van -Zee, Zee, tot dollar maar dat is het niet, hè? Dat is het Gronische volkslied. Ja, maar die bedoel ik helemaal niet, lieve mensen. Diep triest volkslied. Misschien is die het wel. Diep triest. Diep. Is het diep triest of triest diep? Die, diep triest. Die. Maar ik kan hem niet vinden en ik heb hem wel op mijn Facebook. Wacht eens even. Ik weet hoe dat komt. Hij was niet via Facebook gedeeld, maar gewoon of via YouTube, maar via Facebook zelf. Maar die heb ik niet op deze computer Facebook. Die heb ik op de streamcomputer. Maar ja, daar zit ik nou te streamen. Anders kunnen de mensen met thuis niet, uh, ons niet horen. Zeg Die maar. Ik ken hè? niet alles hebben. Nee, ik ken niet alles hem, jong. Maar ja, weet Die je wat het is? Als je in Groningen woont, heb je wel een bewogen leven, vind ik. Vind je niet? Ze hebben ik wel een... Uh, ze kunnen niet zeggen I dat ze geen bewo stilstaan, stilstaan... Ja, de, de, de meubels schudden en weer. Ze hebben een bewogen leven in Groningen, toch? Weet je wat het is? Ja. Kijk... Het is als, als zijn de boer in Groningen, is wel een beetje, ja, is wel een beetje kloten, want de, de koeien geven alleen maar kannemelk. Ja, en milkshake. En ja, milkshake, ja. Dat zeggen ze zelf, hè, die Groningers. Nou, hadden ze een grapje gemaakt, geloof ik, over Groningen met, uh, hoe heet dat ook weer met de wereld draaien door, hebben ze dan toch zo'n leuk filmpje aan het eind. Ik heb het zelf niet gezien dat ik er niet naar kijk, maar ik heb het gehoord. En dan is een, een grapje gemaakt over Groningen. En daar waren de mensen verschrikkelijk boos over. En als ze dan een grapje maakten, eh, eh, laatst dan met die, eh, dat ze in, in Amerika, het was een country festival, zijn een heleboel mensen doodgeschoten. Daar werd een grapje ook over gemaakt via dat kanaal. En dat, en dat vonden ze allemaal geweldig. En dan gaat het over die aardbeving waar gelukkig geen gewonden en doden zijn gevallen. En er zijn mensen beledigd. Niet zozeer de Groningers. Maar ja, je weet het. Van die azijnzaaikers, weet je. En dan worden ze boos. Ik zeg, oh, dus je mag wel grapjes maken over mensen die vermoord worden. Maar als een bewogen leven. Hè, mensen met een bewogen leven. Die, ja, ik bedoel, kijk. Ze hebben in Limburg ook wel eens aardbevingen gehad, hoor. Vanwege die kolenmijnen. En die Limburgers hoor je ook niet. He? En dan wordt er al, al lang al niet meer naar, naar eh, kolen gegraven daar. Maar ja, ze zal er wel werk. Die Limburgse... ja, de L heb uit die mijnen eh, gesloten, die kolenmijnen in Limburg. Maar ja, die mensen zaten er wel zonder werk. En nu lopen ze zelf te stoken op Bruinkool hier. Ja, nou ja, dan willen ze dan ook weer vanaf. Ja, dat duurt ook nog misschien tien jaar. Ja, ik bedoel, we hebben zonne-energie, we hebben windenergie. Nou ja, dan is dat ook weer niet goed. Dan heb je horizonvervuiling vanwege die windmolens. Ja, jongens, nou ja, dan hebben we nog zonne-energie. Maar ja, dan dus zijn al die zonnepanelen. Ja, dat denkt ook allemaal weer ruimte in beslag. Nou, nou, nou, nou, jongens, weet je wat we gewoon moeten doen? Terug naar het stenen tijdperk. Of naar de, naar de 12e eeuw of zo, weet je. Dan moeten we gewoon qua techniek gewoon naar terug. Als mensen milieubewust willen leven, dan moet je je auto wegdoen. Dan moet je, je televisie de deur uit, alle elektrische apparatuur de deur uit. En dan weer lekker leven zoals ze dat in 1253 deden. Of in uh, uh, uh, 1721, of weet ik veel wanneer. Ja, als je milieubewust wil leven, dan moet je gewoon uh, ja, misschien het ijzeren tijdperk terug uh, gaan, hè. Of de bronzen tijdperk. Maar ja, dan heb je weer andere beslommeringen. He. Ja, dan hadden ze weer dingen waar, waar je nu geen last meer van hebt. Dat had je toen dan weer. Dat was ook overleven en hard werken om in leven te blijven. En dat was ook geen lol. mensen willen allemaal luxe. En willen allemaal uh, uh, he, van alles en nog wat. Ja, en dat gaan we niet samen niet. Dat gaan we niet samen. We willen het zelf. En achteraf mopperen. Ja, ja jongens, luchtvervuiling. Ja, dan moet je je autootje wegdoen. Of doe al je elektrische apparatuur weg. Echt het hoog nodige. oké. Okay. Maar ja, de was kun je ook met de hand doen. Het duurt alleen wat langer. Maar ja, je krijgt er wel spierballen van. Want weet je, die wasvrouwen vroeger, zo, dat waren bonken van dames. Het leek wel bouwvakkers. Zulke dikke, stevige, gespierde armen hadden die... En als man liefdronken thuis kwam, dan werd hij opgevouwen en, en hoppatee, met zijn kop onder de kraan zo. Pik, en ga jij je roest, roest namelijk eens uitslapen, morgen gaan we verder praten, ja. En zo ging dat vroeger, Dat was de vrouw de baas in huis, maar tegenwoordig met die wasmachines zijn allemaal watjes geworden. En hoe meer de industrie zich ontwikkelt, hoe meer mensen verzwakken. Ze verzwakken langzaam en... En een gegeven moment worden ze steeds gevoeliger, want je mag niks meer zeggen. Want dan worden ze, worden ze overspannen van. En, en, en, en, oh, oh, oh, je hebt beledigd. Blablabla, blablabla, hè? En vroeger, dan ze, als je zei van heel dik zak of weet ik van wat, dan zei ze: Oh, vind ik er op het dak zitten? En dan nee, interesseerde ze niet, wijtje. Die konden tenminste nog wel wat hebben, want toen hadden ze nog een hele dikke huid. Weet je wel. Ja. Of draaf ik nu een beetje door? Nee, zeker niet. Maar het is wel de waarheid. Ik wil even we er een hendel moeten draaien. Ja, oké. Okay. Het is nu uh, 16 minuten over 9. Nee, ik ga nog even wat muziekjes draaien. Tot uh, 10 uur. En dan zou ik ze zeggen: Jacco hartstikke bedankt voor de bijdrage. Voor Alouwe Radio. Het wordt naderhand. Uh, de live uitzending wordt nog eens een keer op podcast gezet. Morgen gebeurt dat. Dus uh, morgenavond uh, komt de podcast rond 6 uur op de podcastpagina van AllouweRadio.nl En dan kunnen jullie deze live uitzending terugluisteren. Nou, Jacke, in ieder geval bedankt. We gaan nog even door tot tien uur met muziek. En uh, Jacke, Hoppie. hartstikke bedankt. bedankt. En, en tot de volgende keer, tot laters. Laten we Hoe Oké, luisteraartjes. Dat was uh, onze varing Jaco weer. En uh, nou, we gaan uh, gezellig uh, wat muziek uh, draaien. En uh, ik blijf nog wel even bij jullie. Ja, dan moet ik even zoeken hoor. Ik moet natuurlijk wel even zoeken. <lacht> oh, jullie zullen ook wel denken. Wat is er voor een zootje daar bij, uh, bij jullie? Hè? Nou, goed. We gaan wat muziek draaien. En... Uh, ...komt allemaal oké okay, hoor. Ik heb allemaal muziek van jaren geleden gedownload. Zo man. Onbekende. Uh, nee, die gaan we niet draaien. Maar we weten... Oeh, kijk. Wacht eens even. Nee, wacht even. Deze is leuk. Wacht. Oeh, die is leuk. Crash. Nee. Heetbal. Nee, nee, nee. Die gaan we niet draaien. Dat is allemaal... Oh, dat. Is, oh, ja, jongens. People Suffering, mensen lijden. Ja, ja, ja, ja, ja. Dit is uh, de band Lul. Met dubbel L, weliswaar. Met People Suffering. Aloha Radio, dat klinkt naar meer. Suffering. Ja, sorry, maar de groep heet nou eenmaal zo. Lul met dubbel L aan het eind. Dus het is niet wat u denkt. En de volgende, dat is Ton. Met uh, Five Years. Mm -hmm. Mm-hmm. Dus dat is ton met 5 uh, jaar. We krijgen de komende week uh, bar- en boos weer. Een 90% kans op neerslag. Regen of natte sneeuw of weet ik veel. En het wordt ongeveer naast-naast rond het vriespunt. En overdag iets van 5, hooguit 6 graden of zo. En dat duurt allemaal tot vrijdag. Nou mensen, en, en behoorlijk wind. Windkracht 6 of zo maximum. Ik dacht dat dat woensdag of donderdag was of zo. Ik denk, nou, ik denk lekker zeg als je buiten moet werken. Oeh. Ik denk dan word je helemaal nat van onder tot boven. Je waaits van je fiets af. Dus wat ga je doen? Je gaat met de tram. En, of weet ik veel hoe je naar je werk gaat. Maar ja goed mensen. Het is niet anders. Het is nou helemaal winter en ja. Je kan er niks aan veranderen, Oké, okay, hier is uh, Popov met A Blazinette. was uh, Popov met uh, Bluzenette. Ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, het is uh, alweer één minuut uh, voor half tien. En juist ja, naar Aloha Radio op de zondag 14 januari 2017. Ik ben DJ Jaap. Jacco die is net weg. Die is ruim een uur erbij geweest. En we hebben het gehad over onder andere uh, gezichtsherkenning via Facebook. En dat gebeurt er dan gebeuren uh, om dan in de toekomst of dit jaar al allemaal hele nare dingen mee, daar kunnen ze van je te weten komen. En nou ja, ik moet het nog maar eens zien of dat gaat gebeuren. Je hebt best kans dat de overheid er uh, maatregelen tegen gaat treffen. Want ja, de werd toch privacy, hè? Ja, ja, ja. Maar goed, we zullen het wel zien. Hier is Marianne met In My Dreams. call your name so you can lead me through the door that divides us by three then beat that hidden way that's a kind of sleep in my dreams I hear the sound of night the moon that shadows your steps with light I can hold and feel you as you sleep at least with a dream I can keep Tumble around and everywhere you see Though that angel's breath can carry you to me She'll wrap her fingers tight around mine, guide me forward to your face and time. In my dreams I hear the song of night The moon that shadows your steps with light I can hold and feel you as you see. Aloha Radio. Uh, Oké, okay, daar Dat was Marianne met uh, In My Dreams. Oké, okay, ja, we dromen allemaal wel eens, hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, dromen zijn bedrog, zeggen ze wel eens. Ja, je hebt ook mensen die voorspellende dromen hebben. Of ze dromen iets wat ze dan de andere dag echt meemaken. Dat soort dingen kunnen ook gebeuren. Maar ja, meestal zijn het. Uh, Hele rare dromen of, of misschien dingen die je al eerder hebt meegemaakt. Of, nou ja, je kunt het nog niet zo gek bedenken. Of je droomt het, hè. Ja, jongens. Uh, hey, dear Lady van de Drunk Souls. That sticks you on the phone Delayed Do me a favor Get a code drunk soul smith dear lady for one some absent feet smith it's just one thing To be so fucking stout To seem to free the worst I since I try to keep it out But me and you Will always have our songs soon right Was uh, absent feet, met it's just one thing. Ja, ze hebben afgelopen weekend uh, vogeltelling uh, gedaan, hè? En uh, dan lees ik hier artikel van uh, internetkrant nu. Meer over winterende vaars geteld bij jaarlijkse telling. Tijdens de jaarlijkse telling van de overwinterende ooievaars zijn dit week aan de 583 exemplaren geteld. Dat zijn er meer dan vorig jaar toen de teller op zondagavond op 447 stond. Dat meldt Stichting Ooievaars Research en Know-How Stork zondag. Het gaat om voorlopige cijfers omdat nog niet alle tellers zich gemeld hebben. Wat opvalt is dat er dit jaar 353 tellers meededen. De helft meer dan vorig jaar. Volgens de woordvoerder komt dit waarschijnlijk... door de media-aandacht die de telling kreeg. En het mooie weer. Ja, mensen. Um, ik dacht dat ze ook uh, vogels in het algemeen telden, dacht ik. Maar goed, uh, ik dacht het... Uh, ho, ho, ho, ho. Nederlandse activist. Vegan Streaker zat ook weer in de nu. Oh jee. Wat zie ik nou? Wil ik het lezen en. Uh, wil ik het voorlezen en er staat ineens. Uh, mm, mm, mm. Nou jongens, ik wil het voorlezen en er staat er ineens een viruswaarschuwing. Ah, nou, dat is wel heel vreemd, De voorpagina. Of net binnen, misschien nog beter. We weten jullie, het is nu 14 minuten voor 10. Na tien uur gaan we alleen nog mijn non-stop muziek draaien tot elf uur. En dan gaan we weer stoppen met de stream. Dus uh, ik ben er nog tot tien uur. En na tien uur krijgen jullie allemaal non-stop muziek te horen. Uh, nou, laten we even de hoofdtitels dan bespreken. Uh, even kijken hoor. Net binnen. Denu.nl daar hebben we het van. Dat staat ook op de website uh, nieuws uh, via de NU. Op de website www.aloaradio.nl En dan klik je op nieuws. En nou ja, over die... Uh, um, Levante middenvelder Lerma beticht Celta spits Apas van racisme. De wedstrijd in de Primera Division tussen Levante en Celta... De Vigo op zondag, van zondag was 0-1. Krijgt de een staartje... Jefferson Lerma, middenvelder van de Thuisploeg, beschuldigt Zelda Spits Lorgo Appas van racisme. In de Bundesliga was eerder dit weekend eveneens sprake van een racistisch incident. Wil je meer lezen? Moet je naar nu.nl gaan. Nou, de ooievaars hadden we al gehad. Uitslaande brand in voormalig hotel in Lemiers. In het dak van een voormalig hotel in Lemeers, gemeente Vaals, woedt zondagavond een uitslaande brand. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. CNA mogelijk verkocht aan Chinese investeerders. Het kledingconcern CNA wordt mogelijk verkocht aan Chinese investeerders. De familie Brenningmeijer zou momenteel een verkoop van het modebedrijf voorbereiden. Dat meldt het Duitse weekblad der Spiegel zondag. Ja. Emotionele Schulting ziet wisselvallig EK als belangrijkste les voor de winterspelen. Ze zullen, Schulting kende dit weekend, Een wisselvallig EK Shorttrack. Track. Naar de geëmotioneerde Groningse beseft dat haar foutjes heel leerzaam zijn... in de aanloop naar de winterspelen in Pyongyang van de komende maand. Kop lyrisch over historische wedstrijd tussen Liverpool en City... Liverpool-manager Jurgen Klopp komt woorden tekort voor de manier waarop zijn ploeg voor het eerste nederlaag van koploper Manchester City in de Premier League zorgde. Op Anfield werd het zondag 4-3 in een spectaculair duel. Meerdere toeristen gewond na explosie op boot in Thailand. Een speedboot explodeerde een zondag bij de Thaise Phi Phi eilanden. Op de boot zag de 31 passagiers. Meer dan de helft van de opwarmenden raakte gewond. Ja, mensen. Um, Oké, okay, nou dat is tot voorlopig. Meer kunt u lezen op nu.nl voor zondag 14 januari 2018. Het is nu onder andere 10 minuten voor 10. Het is zondagavond 14 januari 2018. Het is een live uitzending. Live vanuit Den Haag. En ik ben DJ Jaap. En luister naar Aloha Radio. En uh, oké, okay. we hebben nog een, uh, nog een liedje. Daisy May, Paris to London and back. Misschien zijn het wel vaars. Wie weet... Dat was uh, Daisy May met Paris to London and back. And don't turn your back to your lover. Ja. Yeah. Oké, okay. volgende nummer. Het is al rondom, alweer zes minuten uh, voor uh, tien... En uh, ja, straks na tien uur krijgt u nog een uurtje non-stop muziek bij Aloha Radio. Maar eerst Traffic the Blues from saint Denise. Dat was uh, Traffic the Blues met uh, From Saint-Denise. Dat is het laatste liedje voor dit programma. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ook Jacco uh, voor de medewerking elke zondag. Als het goed is, is hij erbij niet altijd. Want hij moet ook wel eens werken in het weekend. Maar dat lossen we wel op, want dan kunnen we natuurlijk ook van tevoren opnemen... en dan plakken we het aan en daarna ben ik gewoon live te horen. Maar ja, daar merken jullie niks van. Maar dit keer was Jacco er echt live bij. Het is uh, bijna tien uur. We gaan afsluiten, beste mensen. Je hoort de zee al op de achtergrond. Ja, ja, jongens. En we zitten natuurlijk ook niet ver van de kust, hè. We zitten in Den Haag... Ongeveer een kilometer of vijf van de kust af. Vijf, zes kilometer ja, zoiets. Um, Oké okay, mensen, bedankt voor het luisteren. En ik ga straks naar non-stop muziek luisteren. Uh, als je wil reageren kan dat. Ga naar info.aloaradio.nl Dus info.aloaradio.nl En wil je nog meer weten... En nog meer dingetjes over eh, van alles en nog wat. Eh, kijk maar op www.aloaradio.nl. Daar kan je alles eh, zien en lezen. Ook over radioamateurisme. En eh, ja, als je daar geïnteresseerd in bent, kan je daar ook allerlei informatie over vinden. Mensen, bedankt voor het luisteren. En graag tot volgende week zondag van 8 tot 10 uur met ondergetekende en natuurlijk met Jacco. Tot ziens.